In het Brabantse Fijnaard is een koffer gestolen met gereedschap voor het opmaken en verzorgen van overledenen. Volgens de politie kan het gebruik van de spullen levensgevaarlijk zijn. Het gereedschap kan zijn besmet met bacteriën die tot ernstige ziekte of zelfs tot de dood kunnen leiden. De eigenaar, een postmortale zorgverlener, had de spullen in haar auto gelaten toen ze anderhalve week geleden op vakantie ging.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 Het weer. Vannacht wordt wolkenveld en het koelt af naar een graad of 10. Morgen wordt een droge dag met soms wat sluierbewolking, stapelwolken, maar ook regelmatig zon. Het wordt ongeveer 22 graden. De dagen daarna wordt het weer een paar graden warmer, maar neemt ook de kans op een bui toe. Dit was Tennoet.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 The boy I was the child knew the girl you Aflevering 788 uur 2 hier op Sivem Zandvoort. We zijn begonnen de met Asher Ash Queen met zijn CD This Love. Dan gaan we straks verder met uh, Ellen's kanaal onder zijn artiestennaam Brainscapes. En uh, ja, dat is een nummertje heb ik gehaald van Soundcloud. Uh, Ellen die had dat uh, op Facebook gezet en de track heet uh, Sonic. Sonic. Goed. Je kan de playlist meelezen op www.zfmzandvoort.nl, Dan ga je programma's of de website van Peaceful Radio, peacefulradio.eu En daar kan je de muziek in ieder geval terugvinden en de playlist op de Facebook-pagina van Peaceful Radio. Veel luisterplezier. De laatste track eh, komt van het eh, label New Earth Records tot ons gekomen via Oshop.nl. De verzamel CD Inner Balance track 6. Dan kijk ik even. Oh ja, dat was James Asher met zijn eh, CD en track Lotus Path. Ja. Dan gaan we naar de laatste track van eh, deze aflevering van Peaceful Radio 788. En die komt van de cd Wings of Comfort van uh, Karani. Silent Prayer. Er staan prachtige nummers op deze cd. Mijn naam is Benel Veugen. Dankjewel voor het luisteren naar dit programma Peaceful Radio hier op ZFM Zandvoort. En wat mij betreft graag tot de volgende keer. Dag.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 Kuipers landen vanochtend in een Soyuz-capsule na een verblijf van een half jaar in het ruimtestation de ISS. De terugkeer voor astronauten is altijd.